Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Cairo hebben veel mensen opnieuw de nacht doorgebracht op het Tahrirplein. Ze hebben weinig vertrouwen in de benoeming van de 78-jarige Kamal Ganzouri tot interim premier. Hij was eind jaren 90 al premier onder Mubarak. Hij stond bekend als integer en niet corrupt. Maar veel betogers vinden hem te oud. Ze willen een leider van een nieuwe generatie. De sfeer op het Tahrirplein lijkt wel iets minder gespannen dan de afgelopen dagen... Vandaag staat er opnieuw een massabetoging gepland. Op Twitter gaan oproepen rond om in het zwart gekleed te gaan als teken van rouw voor de tientallen betogers die de afgelopen week zijn gedood. In Drieberg heeft korte tijd brand gewoed in een appartementencomplex. Het gebouw moest worden ontruimd wegens forse rookontwikkeling. Drie mensen met ademhalingsproblemen zijn in het ziekenhuis behandeld. De brand was ontstaan in een meterkast. Acht appartementen hebben zoveel rookschade dat de bewoners vannacht niet meer naar huis konden. Voor hen is onderdak gezocht. Nederland krijgt begin volgend jaar een eicelbank. Het Utrecht Medisch Centrum wil onvruchtbare vrouwen helpen aan een eicel van een andere vrouw. Dat komt tot nu toe alleen maar via internet of een eicelbank in het buitenland. Vrouwen die eicellen doneren krijgen een vergoeding van 1000 euro... Hoeveel onvruchtbare vrouwen moeten betalen voor de behandeling is nog niet bekend. De UMC wil vrouwen tot 50 jaar helpen. Het weer vannacht droog, minima van 8 graden aan zee tot 4 in het Zuidoosten. De dag begint droog, maar daarna vanuit het westen regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM. Op tv, op radio en internet. GFM. Met nu de nacht. Thank you. I see Ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie FM, Text TV, op kanaal 45. Zie FM. In die jaren die verstreken, bijna net aan je...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 That stays for als het gaat toch mm -hmm. wil ik zo weten Maar...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 His day and he will Doot doot doot